8 uur, het NOS-journaal, Dick Hark. Bloedige dag in Syrië. Griekse bedrijven vragen in krantenadvertentie om een kans. En Utrecht-fans naar rechter na Stadsverbod Enschede.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 Zes voetbalsupporters van FC Utrecht stappen naar de rechter. Ze zijn er niet eens met het stadsverbod dat de gemeente Enschede aan hen heeft opgelegd voor dit weekend. De supporters zouden begin december tijdens en na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Twente hebben meegedaan aan rellen. Twee clubs spelen zondag opnieuw tegen elkaar in Enschede. De advocaat van de supporters noemt het stadsverbod symboolpolitiek en is een bodemprocedure gestart. Mijn cliënten hebben een stadionverbod, dus ze hebben ook geen reden om naar Enschede te gaan, zegt de advocaat.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 Bel 0800 0105, ook voor de voorwaarden. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 25 februari. De Utrechtse voetbalsupporters pikken het niet... dat ze een stadsverbod in Enschede krijgen en stappen naar de rechter. Zo dadelijk de reactie van de burgemeester van Enschede. Drie mannen willen de Partij van de Arbeid leiden. En Frans Timmermans is er niet bij. En er is ook geen enkele rode vrouw tot op heden opgestaan. Daar gaan we zo over praten met Marleen Bart. Maar eerst Syrië. Hoe stoppen we het geweld in Syrië? Met deze vraag op de agenda kwamen zo'n 70 landen en organisaties gisteren bij elkaar in Tunesië. Moeilijk vraagstuk voor deze vrienden van Syrië. Want consensus tussen de landen is er allerminst. Toch toonde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zich na afloop optimistisch. The international community agreed to take a of concrete steps that will help begin providing humanitarian relief to the Increase the pressure on Assad and those around him, and prepare for the democratic transition. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het geven van humanitaire hulp aan de Syriërs, het verhogen van de druk op Assad en de mensen om hem heen. En het voorbereiden van een democratische overgang. Al dus Clinton. Betters Hendricks, Midden-Oosten deskundige verbonden aan het instituut Klingendaal. Bertus, eh, nou, we hoorden Hillary Clinton. Is dat voldoende? Nou, in ieder geval niet voor de Syrische Nationale Raad... die oppositiebeweging die aanwezig was in Tunis... en die zei dat ze zeer teleurgesteld waren... omdat het niet is eh, voldoende om recht te doen... aan de zeer bijzondere, ernstige situatie... waar het Syrische volk momenteel mee kan. Dus um, het is uh, duidelijk dat uh, het isolement van Assad zal uh, vergroot worden. Uh, uh, dat is waar. Uh, Hamas bijvoorbeeld... in lange tijd een strategisch bondgenoot van Syrië... heeft afstand genomen dat is op zichzelf opmerkelijk. Maar eh, dit soort diplomatieke druk en ook eh, nieuwe sancties... Hè, waar die concrete maatregelen waar Hil Hillary Clinton het over heeft... Eh, bijvoorbeeld het eh, bevriezen van de goede van de Centrale Bank van Syrië... Eh, reisverboden voor hoge figuren van het regime... Eh, dat soort zaken... Eh, ja, dat zal denk ik niet voldoende eh, zo aan de dijk zetten. Ja, maar aan de andere kant zie je ook woorden... ook minister Roosentaal, die zei... nou ja, die raad... die die, die willen we wel eens erkennen als een soort medegezag van, van Syrië. Ook in de hoop dat alle andere oppositiebewegingen zich daarbij zullen aansluiten. Het zijn kleine stapjes. Ja, en het probleem is natuurlijk dat uh, die, uh, die Syrische Nationale Raad is nu erkend op uh, deze conferentie als, als een wettige vertegenwoordiger van het Syrische volk. Maar daar zit nou juist het probleem. Niet als dé wettige vertegenwoordiger. En om goede reden. Want zij vertegenwoordigen ook niet de hele oppositie. Dat is een van de problemen. Die Syrische oppositie is tot nu toe sterk verdeeld. En uh, dat een van de voorwaarden daarvoor echt effectief ingrijpt is dat die oppositie dus uh, zijn rangen verenigt. Maar ja, maar daarvan zegt Rosetta... zegt van ja. Ja, we duwen ze allemaal een beetje richting die raad zo met dit uh, met deze besluit en deze uitspraken. En uh, nogmaals, hij noemde dat kleine stapjes. Ja, maar daar ligt ook juist het probleem. Kleine stapjes. En op dit moment uh, zijn de problemen gigantisch groot. En uh, de directe problemen zijn ontzettend groot. Dus uh, ik vrees dat we nog doorgaan met een verschrikkelijke situatie... waarbij de internationale gemeenschap eigenlijk niet bij machten is... om echt een vuist te maken. Assad heeft last van die sancties, dat is waar. Met name op economisch terrein. Maar hij voelt zich nog sterk genoeg om door te gaan... Uh, met uh, het moorden op grote schaal. Dat is ook gisteren weer gebeurd. Ja. Er is wel één lichtpuntje gisteren. Um, het Rode Kruis heeft gisteravond een groep vrouwen en kinderen... uit Homs kunnen evacueren. Of heeft dat misschien op een of andere manier... ook met de bijeenkomst in Tunis te maken? Nou, dat sluit ik niet uit. Uh, ik denk dat met name uh, ook dus, uh, Rusland en China... die zwaar onder kritiek zijn gekomen... vanwege hun veto en de veiligheidsraad dat we elke concrete stap eigenlijk is uh, tegengehouden... dat die misschien achter de schermen ook wel aan Assad hebben aangeraden... om in ieder geval een soort humanitair gebaar te maken. Nou... Dat is, dat is altijd welkom natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wat gisteren ook in Tunesië aan de orde is geweest om eh, hulpcorridors, hè, de, de, de, die defensieve hulpcorridors, eh, ja dat, dat is een mooi idee, maar dat is niet zo goed in te zien hoe dat gaat zonder militaire inmenging. En ja, militaire inmenging, daar, hebben we, daar zijn we het allemaal over eens. Daar zijn de condities niet rijp voor. Kijk, de, Syrië is geen Libië en eh, Assad is militair nog sterk in het zadel en dat zal voorlopig denk ik ook zo blijven. Ja, hulpcorridors, dat, dat hadden we destijds in Bosnië ook, hè? Inderdaad, uh, en in, in Bosnië hebben we dus ook anders gezien. Dat op een gegeven moment uh, de, uh, in Europa's achtertuin men zich absoluut niet kon permitteren langer, vond men om dit uh, goed uh, te vinden. En toen heeft men ook militair ingegrepen. Um, daar is ook in de Arabische wereld een president voor geweest met Irak. Uh, toen de Koerden in grote mate werden uitgemoord en uh, toen er een no-fly zone is ingesteld, overigens alleen voor het noorden. De Shiiten zijn bij duizenden neergemaakt door Saddam Hussein zonder dat daar een corridor is ingesteld toen, maar uh, althans niet onmiddellijk. Uh, dat zie ik op dit moment in Syrië nog niet gebeuren, want een no-fly-zone bijvoorbeeld, dat veronderstelt dat alle luchtafweer wordt uh, uitgeschakeld. En dat betekent gewoon een militair ingrijp en zoals gezegd, daar is op dit moment niemand toe bereid. Dankjewel Bertus, Bertus Hendricks, was dat, van het instituut Klingendaal.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 niet heb kunnen waarmaken. Ik vind het verschrikkelijk voor Job, voor de fractie, maar ook voor de partij... dat dit zo is. Het is tijd voor een nieuwe PvdA. Een PvdA die antwoord biedt op de vragen van deze tijd. En die mensen de instrumenten geeft om hun leven echt in eigen hand te nemen. Die PvdA die wil ik samen met jullie vorm gaan geven. Ik ben kandidaat voor politiek leiderschap van de PvdA. Ik wil me kandidaat stellen als partijleider van de Partij van de Arbeid. Omdat ik de partij nieuwe energie wil geven... En hij wil terugbrengen daar waar hij hoort. In het hart van de samenleving, links van het midden. Ik word door de mensen hier ook wel eens een beetje als een vreemdeling in Jeruzalem eh, beschouwd. Maar ik denk dat ik misschien daardoor net iets beter in staat ben... om de mensen die nu niet aangeven dat ze Partij van de Arbeid zullen stemmen om die naar ons toe te halen. En dat is voor de Partij van de Arbeid natuurlijk van levensbelang. U hoort dus de opvolgers die al klaarstaan. Ronald Plasterk als laatste en ook verder Martijn van Dam en Diederik Samson. Vanwege het vertrek van Cohen is er vanochtend een ledenraadpleging van de partij. We praten erover met Marleen Bart, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, Frans Timmermans, dat is het laatste nieuws, die doet het niet. We proberen hem overigens uh, wel te bellen, maar hij neemt de telefoon nog niet op. Misschien iets te vroeg voor hem. Maar is dat jammer dat hij uh, zich geen kandidaat stelt? Ja, ik denk dat dat hele persoonlijke overwegingen van mensen zelf uh, zijn. Ik vind het in elk geval heel positief dat er een ledenraadpleging komt... over het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer... Ik denk dat het goed is dat de leden zeggenschap krijgen over degene die dat gaat doen. Ja. En waar zijn toch die rode vrouwen? Want ik, dit zijn alleen maar weer mannen. <laughs> ja. Nou ja, kijk, de, de termijn loopt nog. Hè? Uh, en ik hoop heel erg uh, dat er nog uh, één of twee vrouwen zich kandidaat gaan stellen. Want ik denk dat het goed is dat de Partij van de Arbeid laat zien tegenover een kabinet uh, vol met oudere heren dat er ook jonge, energieke vrouwen zijn die wat willen betekenen... en die wat kunnen betekenen in de politiek. Ja, dit is een oproep. Dames in de PvdA, laat u horen. Van Marleen Bart. Ja. <laughs> um, maar mevrouw Bart, wat ik nu zo ook hoor... He, zo net eventjes in, het, in de fragmenten die voorbij kwamen... een nieuwe PvdA, er moet nieuwe energie... de Partij van de Arbeid moet terug waar hij hoort. Het lijkt wel alsof de Partij van de Arbeid... helemaal de richting kwijt is, uh, is, is geraakt. Is dat ook zo? Nou, volgens mij valt dat wel mee. Maar waarom uh, dan al die wel... woorden... Van... Ik denk wel. Nou ja, ook dat is natuurlijk een, een persoonlijke keuze die mensen maken. Kijk, ik zie wel dat het vertrek van Job Cohen voor heel veel mensen toch wat onverwacht gekomen is dat mensen daardoor geschrokken zijn. Ik, denk, ik, ik vind het ook heel goed dat er vandaag een politieke ledenraad is, omdat ook in onze achterban veel mensen toch hun verdriet over het vertrek van Job Cohen zullen willen uiten. Tegelijkertijd denk ik, ja, we moeten wel vasthouden aan waar het echt om gaat op dit moment in Nederland. En dat is dat ons land in de ernstigste economische crisis in 80 jaar zit. Dat het kabinet beleid voert op die crisis wat niet deugt, wat mensen werkloos maakt, wat mensen hun huizen uh, doet opgeven dat ze het niet meer kunnen betalen. En ik vind dat wij vooral als Partij van de Arbeid heel helder moeten laten zien dat het beleid van dit kabinet slecht voor Nederland is... en dat er ook hele goede alternatieven voor zijn. Maar dan is toch de grote vraag van hoe het komt... dat de Partij van de Arbeid dat verhaal... u zegt toch nu toch in een paar one-liners... niet voor over het voetlicht komt. Nou, ik vind dat eigenlijk wel meevallen dat dat niet goed over het voetlicht komt. Ik, nou, eh, uh, nou... Als, ik de, als ik de heren, de drie heren die kandidaat zijn, <laughs> hoor... dan uh, komt dat niet over het voetlicht, want die hebben allemaal andere termen daarvoor... maar de analyse is van, we doen het niet goed, want... Uh, en dan komt ook nog uh, vaak het woord SP om de hoek kijken. Ja, kijk, ze, zij kiezen natuurlijk allemaal hun eigen woorden en dat is heel goed... Tegelijkertijd denk ik, eh, vorig jaar bij de Eerste Kamerverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, heeft de Partij van de Arbeid het gewoon goed gedaan. Terwijl we toen in de peilingen vooraf er ook niet best voor stonden. En dat komt toch omdat we er toen heel goed in geslaagd zijn om dat andere verhaal naar voren te brengen. En daar hoort het om te gaan. En dit kabinet is bezig mensen onnodig werkloos te maken. Dat is heel erg. De werkloosheid loopt snel op nu. Dat komt omdat het kabinet veel te hard en op de verkeerde manier bezuinigt. De Partij van de Arbeid moet aan Nederland laten zien... Um, dat wij daar andere antwoorden voor hebben. Wij willen die overheidsfinanciën ook op orde brengen... maar op zo'n manier dat mensen niet onnodig hun baan verliezen. En daarom vind ik het dus heel erg goed dat Hans Pekman, die ledenraadpleging als partijvoorzitter uitgeschreven heeft... dat hij daar ook tempo mee maakt. Nou, en dat is ook heeft... een punt. Ja, hij maakt wel inderdaad tempo. Maar het is natuurlijk wel net in de periode... want vanaf 1 maart, komende donderdag, presenteert het Centraal Planbureau... Laat zeggen de agenda ja. voor de komende weken. Uh, en daar vervolgens wordt er onderhandeld in, uh, in het kabinet, in het Katshuis in ieder geval... door de politieke ja. partijen die het steunen. En dat is dan ja. net de periode waarin de PvdA even met zichzelf bezig is. Nou, ik vind dus dat uh, die, de, de kandidaten voor dat fractievoorzitterschap... Uh, vooral de verantwoordelijkheid dragen om heel goed te laten zien... dat de Partij van de Arbeid niet met zichzelf bezig is... maar dat we met Nederland bezig zijn. Want daar gaat het om. Uiteindelijk interesseert het kiezers niet zo gek veel... wat er op het binnenhof gebeurt. Kiezers willen graag, burgers willen graag... dat wij vanuit het binnenhof laten zien dat we met hen bezig zijn. En dat vind ik ook, dat zo'n lijsttrekker... of zo'n fractievoorzitter, sorry, het is toch. Ja, dat zo'n uh, fractievoorzitter dat zo'n fractievoorzitter moet uitstralen. Dus in die campagne moet het vooral gaan om een goed debat over de vraag... wat alternatieven zijn voor het beleid van het kabinet. En Hans Bekman heeft, door het tempo dat hij heeft gemaakt... Hè, 16 maart wordt bekend ja. wie die nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer is. Door het tempo dat Hans Bekman heeft gezet op dit proces... zorgt hij er in elk geval wel voor dat tegen de tijd dat het kabinet klaar is met die onderhandelingen ook de Partij van de Arbeid klaar staat om de keuzes van het kabinet met heldere argumenten te bestrijden. Goed, 16 maart en er komen voor die tijd nog één maar misschien wel twee vrouwen. Dat heb ik van u begrepen, die zich ook kandidaat stellen. Mevrouw. Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou u erop. op. Ik hou u eraan. Hé, <laughs> ja. hey, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Graag ja. gedaan. Straks een omstreden versoepeling van de wapenwet in Virginia, de staat met een, een van de grootste schietdramas uit de Amerikaanse geschiedenis. Er is geen verkeersinformatie meer, dat betekent dat u gewoon lekker kunt doorrijden. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Zeker zes FC Utrecht supporters stappen naar de rechter... omdat ze het niet eens zijn met het stadsverbod... dat de gemeente Enschede hen dit weekend oplegt. Ze zouden samen met 53 anderen begin december... tijdens en na de wedstrijd FC Utrecht, FC Twente... flinke rellen hebben getrapt in Utrecht. Om herhalingen in Enschede te voorkomen... legt de burgemeester, de burgemeester daar alle 59 verdachten een stadsverbod op. Dat betekent dat van zaterdag tot zondag... ze zich niet in de stad mogen vertonen.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 Ongeregeldheden zouden gaan ontstaan bij de wedstrijd aankomende zondag bij excitanten in Utrecht. Hoogleraar bestuurlijk, sanctierecht is Hennie Zakkers. Goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde het al, de advocaat van de verdachte railschoppers noemt de maatregel van den oudste uh, de burgemeester symboolpolitiek. Bent u het daarmee eens? Daar lijkt het wel een beetje op. Uh, ik zal het uh, uitleggen. De wet geeft in beginsel de burgemeester wel deze bevoegdheid. Maar dan moet de burgemeester kunnen aantonen dat hier sprake is van een ernstige vrees voor het ontstaan van, van rellen. Uh, en wat de raadsman zojuist betoogde is dat hij kennelijk, althans zijn cliënten, uh, grote moeite hebben met de, de, de vraag... of hier wel van een ernstige vrees voor het ontstaan van rellen kan worden gesproken. Uh, uh, de rechter zal daar uh, naar gaan kijken en op zich... Uh, uh, heeft de burgemeester uh, van Enschede een zekere beleidsvrijheid. Daar zal de rechter ook wel van afblijven. Maar de rechter gaat wel kijken, en dat is natuurlijk de kern van, van de discussie... of deze, deze vrij unieke maatregel, een verbod voor de hele gemeente Enschede... voldoet aan de eis van de proportionaliteit en subsidiariteit, met andere woorden. Of het afdreven de is. goed afgewogen en had hier niet met een minder zwaar middel kunnen worden volstaan. Ja, want de jongens hebben ook een stadionverbod. Uh, en dat zegt de advocaat dan. Hè? Een stadionverbod is voldoende. Maar ja, uh, de burgemeester... Denk, dan zitten ze niet in het stadion en dan gaan ze buiten het stadion mot zoeken. Ja, daar kan ik me ook heel, heel goed voorstellen die redenering. Maar dan, dan, dan zou je moeten zeggen... dan volstaat een, een omgevingsverbod voor dat stadion. Wat, wat de kern van de problematiek hier is... is dat er een, een, een gebiedsontzegging voor de hele gemeente wordt gegeven. En dat is wel, wel erg royaal, uh, uh, zal ik maar zeggen. Ja, nou is het wel vaker voorgekomen dat burgemeesters achteraf ongelijk krijgen van de rechter... als het verbod getoetst wordt. Dat schrikt burgemeester klaarblijkelijk niet af. Nee, kennelijk bedoelt de raadsman eerder in de uitzending daar ook met het woord. doelt hij ook met op met het woord uh, signaalpolitiek uh, uh, uh, uh, het, het afgeven van een signaal om te laten zien hoe ferm de burgemeesters in de dossier staan. Uh, uh, uh, maar nogmaals, dat zal wel getoetst moeten worden achteraf door de rechter tegen die normen die ik zojuist uh, aangaf. Ja, en uh, de, daar is is dat ook wel goed dat ze het op een, met een bonenprocedure helemaal uitzoeken, zodat er meer helderheid komt ook. Ja, op zich vind ik dat wel een goede zaak. Omdat wat we tot nu toe zagen, uh, dat is dat mensen die zo'n uh, grote gebiedsontzegging kregen, ja, vaak weinig behoefte hebben om dat achteraf nog eens keer door de rechter te laten toetsen. Want ja, wat heb je daaraan als over een paar maanden de rechter zegt, uh, het was toch niet goed, uh, ondertussen is die wedstrijd uh, in Enschede gespeeld. En dat, dat heeft veel, veel burgers dan een reden om te zeggen. ja, dan laat ik dat maar niet toetsen. En dat betekent ook dat we maar heel weinig rechtspraak hebben uh, uh, die over deze, deze bepaalde de wetsbepaling gaat. Ja, en dus kunnen burgemeesters dit soort verboden uh, uitvaardigen... ...misschien daarna op de vingers worden getikt... ...maar doen ze het de volgende keer weer. Nou ja, en dan krijg je weer de vraag... ...letterlijk en figuurlijk, waar ligt nu de grens? He? Want kijk, uh, deze, deze 59 uh, uh, FC Utrecht supporters... ...zal ik maar even zeggen... ...die mogen dan komende zondag de gemeente Enschede niet betreden... maar. Daarmee verplaats je het probleem naar de omliggende gemeente, waar ze zich dan wellicht wel gaan ophouden. Dat, he, men spreekt dan wel eens van het waterbedeffect, En dan krijg je het risico dat vervolgens iemand een provincieverbod gaat krijgen. Ja, en dan komt het toch akelig de, de, de klem te liggen met ons grondwettelijk recht, dat wij ons in Nederland in beginsel vrij mogen bewegen, overal. Ja, we hopen dat ze het doorzetten, want het is een interessante zaak. Dat begrijp ik van u. Minister Zakkers, ik dank u wel. Graag gedaan. Het was de zwaarste schietpartij ooit op een Amerikaanse campus. Een student schoot in april 2007 32 mensen dood op Virginia Tech. En uitgerekend in Virginia staat de gouverneur nu op het punt om de wapenwet te versoepelen. Het is straks weer mogelijk om meer dan één vuurwapen per maand aan te schaffen. Een ramp, dit Republikeinse stokpaardje, vindt de anti-wapenlobby. Controles genoeg, zeggen de wapenhandelaren. Geen probleem. Correspondent Wessel de Jong ging op onderzoek uit. Dit is een, is a Glock 23. Het is een 40 caliber Smith Wat, kind of gun is dit? Het is een Glock. Uh, made in Austria en het is, een nice handgun. Uh, dit is de uh, Tom Wilcox. Uh, fishing equipment, uh, hunting equipment, uh, guns en ammo. Een uh, klein familiebedrijfje is dit uh, eigenlijk een jachtwinkel zeg maar. Heel veel hengels. Alle mogelijke visgerij, ook kleine visbootjes liggen hier voor de deur. En dus geweren en pistolen en ook munitie natuurlijk. A felon kan just come in de store and buy a gun and go out and you know, that's not how they're transferred. The guns that, that the felons of criminals have zijn stolen guns and things like that. Misdadigers die komen aan hun wapens door ze te stelen. Ze breken ergens in en nemen dan de wapens mee. Of overvallen mensen. Maar echt, die komen niet in dit soort winkels. Dus het is onzin om ons beperkingen op te leggen. You know, sometimes you might see somebody come in looking at guns and they leave, and a few minutes later somebody comes in en de very gun die iemand had gezegd. Als we dat zien we geen we like Kijk, wat je natuurlijk wel eens tegenkomt... is dat uh, mensen pistolen kopen in opdracht van een crimineel. Maar daar probeer ik toch wel heel erg goed op te letten. Soms zie je dan uh, iemand in de winkel binnenkomen... kijkt dan, zoekt een pistool uit, verdwijnt... En dan komt er even later komt er iemand binnen die wil dan dat pistool kopen. Juist dat pistool. Ja, daar ben ik dus heel scherp op en dan verkoop ik dus niks. I Josh Horowitz, I'm the executive director of the Coalition to Stop Gun Violence. Josh Horowitz is van Stop het wapengeweld. In the Begin jaren negentig werd duidelijk dat Virginia een probleem had. Dat heel veel illegale wapens werden van hieruit naar het noorden geëxporteerd, zoals New York, waar de regels strenger zijn. Dus er kwam de wet één wapen per maand. Of in the Deze wet wordt nu ingetrokken en Virginia zal weer een van de top-exporteurs van illegale wapens worden. De slede gaat naar achteren. Anybody if they buy just two guns, the government agency gets, gets notified. So if a pattern of somebody continually buying... Mensen die nu meerdere pistolen willen kopen, die worden aan een speciale controle onderworpen. En als er met die mensen dan iets mis is, reken maar dat er dan een follow-up komt. En dat ze dan zo'n pistool niet krijgen. De citizens out there that, that have a love for, for the, the firearms industry, don't like restrictions slapped on them. If they want to buy two guns, they don't want to be restricted by it. And it is, is the only, that's all it amounts to. Dat intrekken van die wet dat je maar één pistool per maand mag kopen... is inderdaad maar voor een paar mensen bedoeld. Dat is voor die liefhebbers van pistolen. Voor de collectioneurs is dat bedoeld. Of voor jagers. Die willen graag twee of meerdere wapens per keer kunnen kopen. En de mensen die van wapens houden, die houden gewoon niet van beperkingen. Een collectioneur, als die nu bij u in de winkel binnenkomt... wat vindt hij mooi... So 45 automatic made by Kimber Farms, a wonderful weapon. Wonderful weapon. I like guns. De antiwapenlobbyist. Most gun owners don't uh support the repeal of one gun a month. We've done surveys even from the most conservative districts in Virginia. De meeste wapenbezitters hier zijn tegen het intrekken van één wapen per maand. Yeah, that's And what I mean, yeah. Yeah, they're fine. This is just really one of those paybacks to the gun lobby. Dit is gewoon een beloning voor de wapenlobby. De Republikeinen denken, ze hebben ons geholpen bij de verkiezingen. We kunnen ze maar beter te vriend houden. This election was supposed to be about economics and now we're finding out what the true colors are, which is a lot of a lot of, you know, social issue legislation. Like for example, yeah, the abortion bills and guns. Deze presidentsverkiezingen zouden gaan over de economie, maar opeens staan conservatieve onderwerpen als abortus en wapens bovenaan de agenda. De Republikeinen laten weer hun ware gedaan te zien, meent Horowitz. De reportage was van Wessel de Jong. Het wordt zweten voor de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi... want hij staat weer voor de rechter. De rechtbank van Milaan doet vandaag uitspraak in het proces Mills... waarin Berlusconi wordt beschuldigd van het omkopen van een advocaat. Maar liefst vijf jaar cel hangt er boven zijn hoofd. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, krijgt hij die ook echt? En vandaag zullen de rechters eerst moeten vaststellen of de zaak niet al is verjaard. Als dat niet zo is, zullen ze vonnissen, ook vandaar. De eis, vijf jaar gevangenisstraf, de boete 250.000 euro. Maar mocht die straf worden opgelegd, dan zal Berlusconi nog nooit de cel indraaien. Hij zal een hoger beroep gaan en dan verjaart die zaak zeker. Goed, het gaat hier om omkoping. Waar gaat het om? Ja, Berlusconi wordt ervan beschuldigd dat hij de Britse advocaat David Mills... in de jaren 90 440.000 euro zou hebben betaald... in ruil voor valse getuigenissen in rechtszaken tegen Berlusconi. Mills is een voormalige advocaat van de oud-premier... en heeft dus valse getuigenissen afgelegd. Maar goed, als jij zegt van dat hij sowieso niet de cel ingaat... Um, een veroordeling, is dat uh, erg? Uh, uh, krenkt dat zijn trots? Ja, zeker. Dat krengt zijn trots, maar vooral dat schaadt zijn imago. Gisteravond heeft hij ook alweer schriftelijk en via zijn woordvoerder woedend gereageerd op wat er vandaag gaat gebeuren. Hij noemt het een politiek proces. Hij zegt dat het al twee jaar geleden um, verjaard zou hebben moeten zijn. Want hij heeft het niet over dat hij onschuldig is. Uh, hij zegt het gaat verjaren en dus ben ik onschuldig. Een vreemde redenering. En hij zegt, het is een van de vele processen die tegen mij zijn gevolgd. Er waren 100 rechtszaken tegen me. 900 rechters hebben zich met me bezig gehouden. 588 keer kwam de financiële politie bij mij op bezoek. Er waren 2600 hoorzittingen. En 400 miljoen euro heb ik besteed aan advocaten. Zo klaagt Berlusconi en zo probeert hij nog zijn gelijk te krijgen... door aan te tonen dat ja. er een hetze tegen hem wordt gevoerd. En vandaag dus die uitspraak horen we later vandaag van jou. Dankjewel, Bas Mesters. Zo dadelijk, uh, Peter en Mieke, de Tros Nieuwsshow... Uh, hebben onder andere Ria Bremer te gast... een van de pioniers van Ziekenhuis TV, het programma Vinger aan de Pols... hebben nieuws over de kleine binnenvaart, dat is in zwaar weer... en een onderwerp over de nieuwbouw van de ijsbanen. Dat gaat over Tialf, maar het gaat ook over Almere en Zoetermeer. Dat zo dadelijk in de Tros Nieuwsshow. Maar nu is het eerst tijd voor...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 Hij stopt om te voorkomen dat het minder wordt. Wel blijft Van Straten nog een stukje per week schrijven voor NRC Handelsblad. En dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. In de zuidoostelijke delen van het land komt plaatselijk mist voor. Vooral in Gelderland en het oosten van Noord-Brabant is het zicht lokaal minder dan 200 meter... en kan de mist hinderlijk zijn voor het verkeer. De temperatuur ligt enkele graden boven het vriespunt.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 Opium, de kunst- en cultuur-talkshow met Kornout Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? Ja, dat vond ik echt een uh, poppenverbeelding. Dat vond ik nou een beetje verzijden. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Show. Het is ruim drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur dan krijgen we Marcel Krok te gast. Hij is een klimaatsepticus en uh, scepticus en hij is adviseur geworden van het kabinet. Hij moet namelijk de klimaatrapporten van de Verenigde Naties gaan controleren. Zometeen vertelt hij ons van alles daarover. En de vraag waar staat de opvolger van staats? schaatstempel Tjalf. Staat hij gewoon in Heerenveen of toch in Almere... of toch nog ergens anders? Daar is een hele strijd over losgebarsten. Daarna komt Willem Post ons bijpraten... over het geklungel van de Amerikanen in Afghanistan. En 30.000 jaar geleden heeft een eekhoorntje een paar vruchtjes verstopt van een, uh, een plantje... en heeft ze nooit meer teruggevonden. Maar Russische wetenschappers wel... en die hebben daar weer een plantje uit opgekweekt. Heel schattig, met hele kleine bloemetjes. Rara, hoe kan dat? Om tien uur aandacht voor de postume roman van Voskuil. Arie Storm verzorgde de boekenrubriek en de vertellingen van 1001 Nacht in het theater. Zometeen de kleine binnenvaart die het moeilijk heeft. Maar eerst, ja, wat er gisteren voortdurend over ging. Precies, want gisteren werd bekend. Uh, nadat het VU Medisch Centrum daarop bij de producent had aangedrongen... dat het RTL4-programma 24 uur tussen leven en dood niet meer wordt uitgezonden. Deze reality soap liep opnames zien die gemaakt waren... op de afdeling spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis programma raakte deze week in opspraak na kritiek van medische ethici en ook patiënten. En die kritiek die spitste zich met name toe op de discussie rond het wel of niet schenden van het beroepsgeheim en of er sprake is geweest van een verborgen cameraactie en of er van tevoren toestemming is gevraagd aan de gefilmde bezoekers. En die meningen hierover waren behoorlijk verdeeld. Over die Kwestie gaan we praten met Ria Bremer. Zij stond aan de wieg van het fenomeen gezondheidsprogramma's. In ieder geval in Nederland met het programma Vinger aan de pols. Goedemorgen mevrouw Bremer. Goedemorgen. U, u heeft uh, stukjes van de uitzending gezien, ja. hè? Was u verbaasd? Uh, verbaasd over de inhoud, neem ik aan. Ja. Ja... Uh, ja. Ja, maar dan ben ik vooral verbaasd vanuit het, een, een, een, een gevoel wat ik altijd heb gehad. Ik ben een journalist, ik wil weten, ik wil zien... ik wil achtergronden, voorgronden, middengronden, weet ik. Ik wil heel veel weten. Ja. En dus het bevredigde mij niet, nee. De context ontbrak. Ja, dat voor, voor mij volledig. Ja, ja ik, zie wel, ik zag wel, wel flappende deuren, rennende mensen, eh, oh, bloed. Wit, wit bloed, witte jassen. Waarvan ik later begreep dat die witte jassen misschien wel redacteuren geweest zijn. Maar toen ik dat hoorde was ik helemaal natuurlijk wel een beetje, een beetje, een beetje uit het loop geslagen. Mm. Maar eh, nee, nee, dat nee. Uh. Over, te... dat, ze, over de, dat ze het willen maken, begrijp ik wel, hoor. Ja? Ja, dat begrijp ik wel. Even nog, van wie begrijpt u? Uh, heeft u het over het ziekenhuis of heeft u het over ik de producent? Van beide partijen. Ik heb ja, het, van ik heb de producent begrijp ik het wel. Nee, ja, Nee, dan bedoel ik ook dus een, dan echt serieus een producent... die, die, die, een, die een goed programma wil maken, waar kijkers in geïnteresseerd zijn. Maar kan je dat dan voor een commerciële zender maken? Maar, dat denk ik wel, ja. Ja? Ja, wel. Hoezo? Nou ja, waarom niet? Ik denk, ja, omdat het, het, het daar echt om de kijkcijfers gaat. Ja, natuurlijk. maar je kunt ook hele interessante programma's maken. En er is misschien, misschien dat je. Maar dan ga je een andere groep ook nog een beetje aan je trekken. Je hoeft, je hoeft toch niet allemaal over, over niks en nul en nul niks te gaan? Nee. Dat, dat is het alternatief ook niet. De vraag is natuurlijk, als je voor een commerciële omroep... dit soort uh, uh, ja. uitzendingen maakt, dan is er toch een ander perspectief... dan alleen maar uh, mensen ja, uitleggen hoe het niet, allemaal werkt. Ik denk dat bij de publieke omroep-kijkcijfers ook nog wel uh, aardig zijn. Absoluut. Dus misschien ah, is er niet zoveel verschil. Maar het ja. ging erover, u zei, ik begrijp wel dat ze het willen. Ik begrijp het van die zender wel, maar ik begrijp het ook wel van het ziekenhuis. Ja, ik heb, mijn ervaring is dat mensen in een ziekenhuis, artsen, maar ook bestuurders, eh, andere medewerkers, het heel fijn vinden als hun vak goed naar buiten wordt gebracht. Als, als je laat zien, kijk, natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen, hoef het alsjeblieft even niet, of ik heb vandaag geen zin of ik heb nooit zin. Maar een grote groep vindt het wel fijn om over hun vak te, te praten. En wat ik ook altijd wel ervaren heb, en nog steeds, want ik doe nog wel een paar dingen... is dat artsen, verpleegkundigen, andere betrokkenen het ook fijn vinden... als patiënten de kans krijgen om ook hun verhaal te vertellen. Er is vaak weinig tijd voor. Ja. Maar goed, kennelijk waren er toch ook een heleboel mensen in het ziekenhuis... die hier helemaal niet blij mee waren. Nee, ongetwijfeld. Of van die afdelingen waren er niet blij mee. Die hebben nu eigenlijk gewoon druk opgezet om de boel af te blazen. Ja, maar mij is niet duidelijk wanneer die mensen van die afdelingen zijn gaan zeggen... dat het niet leuk was. Nou, het lijkt wel, uit de krantenverslagen in ieder geval, alsof ze daar op het moment dat die uitzending naar voren gehaald is en uitgezonden is, dat ze er toen ja, pas achter kwamen. Ja, je... Want zelfs die, die raad van toezicht van het ziekenhuis wist van niks. Nee, maar je zegt ook dat het lijkt. Ik, ik vind dat er nog heel veel, heel veel onduidelijkheid is over wat er, verwacht, wat er afgesproken is. Hè, wat het concept van het programma was. Meer dan alleen maar we gaan volgen wat er binnenkomt. Hm. Uh, wat daar nog meer achter zat, wat er afgesproken is met artsen en iedereen die daar werkt... Wat, wat de verwachtingen daarvan waren, maar ook zo'n raad van bestuur. Ik heb af en toe wel het idee dat als ik, als ik de, de, de heren hoor de meneer Hoor, dat ik denk van, hebt u enig idee gehad wat, er, wat het is een televisieprogramma en hoe dat eruit ziet ja. en wat men bedoelt met het volgen van patiënten. Nou ja, dat zou, dit is toch niet het allereerste televisieprogramma dat gemaakt wordt over, uh, over een hulppost nee, of zo. Dat, ik, die bestaan er wel. Dus... Jawel, maar ik, ben wel, ik, ik weet wel dat heel veel van deze mensen uit deze geledingen dat soort, dat zeggen ze dan ook, dat soort programma's, nee die zien wij niet. Nou ja, ze hebben de, tot en met gisteren, volgens mij, hebben ze de boel toch nog uh, verdedigd. Bij Nieuwsuur ja. in ieder geval wel. Na de eerste aflevering hebben ze nog steeds gezegd, ja, maar we staan er helemaal af. Ja, maar je kunt toch niet gaan zeggen, ja sorry, het, we hebben het volkomen verkeerd ingeschat, mevrouw de journalist of meneer de journalist. We hebben helemaal niet gedacht dat het zo zou zijn, dat dit zou gaan gebeuren. Dat kun je als meneer van de raad van bestuur toch niet zeggen. Ik had echt de indruk dat, dat ze overvallen zijn door de inhoud die gekozen is. Namelijk nou, eigenlijk geen inhoud. Nou ja, het is altijd wel inhoud. Er was ook wel beeld. Maar jij en ik en, en anderen misschien ook ver, ver, kunnen verschillen over wat inhoud is. Nou ja, het, het is toch prettig als dit soort dingen in een context plaatsvinden. Ja. Dat je in ieder geval duidelijk maar waarom je dat programma maakt. In ja. plaats van gewoon maar eigenlijk rugseloos wat beelden achter elkaar te zetten. Ja. Waarvan je hoopt dat men in de huiskamer zegt, oei oei oei, het is ja. toch wat. Ja, maar misschien wil, wil een ziekenhuis ook laten... Wel, wel laten zien waar ze voor staan, wat ze doen, hoe ze het doen, hoe moeilijk het werk is, wat er gebeurt op zo'n zo zo afdeling. Het is een van, nou, het is toch wel een heftige afdeling als je ja. verhalen leest en hoort wat daar allemaal gebeurt, ja. wat daar binnenkomt, ja. wat ontevreden is, wat boos is, wat dronken is, wat vindt dat het te lang gewacht moet worden. Dus er is vaak opstandigheid die niet begrepen wordt omdat men niet weet wat er achter de deuren voor druk, voor, voor weinig handen, voor, voor weinig personeel, voor, voor in moeilijke Omstandigheden gebeuren. Dus als je dat uitlegt aan zo'n ziekenhuis en je zegt. Dan wil ik, nou, ik wil wel eens laten zien hoe druk u het hebt. Ja. Nou, dan zegt zo'n ziekenhuis: Ja, wij hebben het erg druk. Ja. We willen wel eens laten zien dat de zorg onder druk staat. Ja, dat willen wij ook eigenlijk wel graag laten zien. Wij willen wel laten zien hoe weinig mensen er zijn. Ja, dat willen wij. En hoe moeilijk het is. Ja, ja dat willen we. Dat willen we allemaal laten zien. Nou, dan heb je je concept neergelegd. Dan ja. zeggen ze van, dat willen we eigenlijk... Ja, zijn ze het helemaal eens. De een wil het maken en ja. de ander wil hebben... Dat maar het dan het kom je is niet huizen. bij een commerciële omroep en een commerciële producenten. Ja, het is, het is iets ergs fout gegaan. Erg. Het is, het is fout Waar gegaan. Waar is het fout gegaan? Ik denk in de inschatting van wat de ene partij wil en de andere partij denkt... Ik denk echt dat daar dat daar een. Toch twee werelden? Ja, twee werelden. En uh, ik, ik geloof niet in opzetten. Uh, of opzettelijke uh, stoutigheid, de, de, de ja, dan, na, dan is het naïviteit. Je zou het woord naïviteit best kunnen gebruiken, ja. uh, Mevrouw Boreem, u heeft echt aan de wieg gestaan... in ieder geval in Nederland van dit soort programma's. Um, <coughs> kunt u nou eens uitleggen... wat is de fascinatie nou van het kijkerspubliek? Want <coughs> die kijkersaantallen... daarom wordt zo'n programma ook natuurlijk gemaakt. En ook voor uw programma waren uh, Giga. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Want ik moet u heel eerlijk bekennen... zo gauw als de eerste snee in hun vinger komt... ben ik al... Uh, naar het volgende net: De uh, Simpsons aan het bekijken. Naar de commerciële. <laughs> nou. <laughs> en die wie dan maar, hè? Denk of zoiets. Me juist. Nee, maar goed. Dan, dan nee, denk je. Ja. Ja, um, uh, waar zit de fascinatie? Toen, wij, toen, toen ik begon, dat is dus, dus lang, lang geleden, heb ik um, samen met, met de mensen wel gekeken. We hebben, we hebben een enquête gehouden. Ik wilde erg graag een medisch programma maken. Ik had in de actualiteiten vaak medische onderwerpen. Ik dacht, oh, dat is interessant. Ik heb nooit dokter willen worden, verpleegkundig of wat dan ook. Dus ik heb niks met dat gevoel. Maar ik vond het in journalistiek heel interessant terrein. We hebben toen vragen voorgelegd aan mensen... waarover wil je geïnformeerd worden? Over je auto, over je financiën, over je tuin, over je gezondheid. En dus scoorde gezondheid heel hoog. Eigenlijk het hoogste. Dus, punt 1, mensen zijn geïnteresseerd in gezondheid. We hebben gecheckt wanneer wil je dat over wat voor... Het onderwerp. En gezondheid is dat dan nieuwe ziektes? Nee, of wat het is, is dat? Luister, ga, ga eens ergens zitten. Waar kwekgrage mensen bij elkaar zitten. Waar gaat het dan over? Kwalen. Dan gaat het over kwalen. Dan gaat het over. Heb je het al gehoord dat? Of ze lopen om een huis heen en zeggen daar ligt iemand te. En het is, het is een onderwerp wat, ja, wat. Maar dan gaat het dus meer over ziekte dan over gezondheid eigenlijk. Nou, ik zeg altijd hoop en wanhoop en, en, en, en medisch wonderland. Het is een soort, het is een soort. Ook wel een soort sprookjesland. Kijk, in geen, in geen één sector heb je de soortige doktersromanetjes. Nou, je kunt misschien langs wat over de politiek gaan zeggen... maar het, de sfeer, de, de, de zaken die daar gebeuren... men vindt het allemaal interessant. Het zijn ook, ook belangrijke mensen. Het zijn mensen in witte jassen... hebben lang het oriool gehad van... dat zijn belangrijke mensen. Waarom zijn ze belangrijk? Nou, als ik heel erg ziek ben... dan weten die mensen mij beter te maken. Oh, sorry. Dus... De, ja, dat fascineert. En je eigen gezondheid. Als jij jou een snee in je duim niet wil zien, dat is nog tot daar aan toe. Maar als jij echt iets hebt, zul je wel moeten weten. Maar u ja. zult ook toch in al die dingen wel de discussies uiteindelijk uh, aangegaan zijn. Ook, er zal ook wel op uw druk uitgeoefend zijn. Zegt Dat kan allemaal wel nog wel wat sappiger. Ongetwijfeld zal nee, dat nee, nee, nee, nee. nee. Wie zou dat nou tegen mij hebben gezegd nou, bijvoorbeeld omroepbazen. Nee, Ze hebben, maar... nee, nee, hebben andere dingen gezegd. Nee, die hebben dat niet gezegd. Nee, waarom zouden ze? Want Het was programma dat niet... was goed, het ja, programma scoorde, absoluut. het programma werd gewaardeerd uit beide kanten. Hè, dus door het publiek, maar uiteindelijk ook door de, medische, medische, uh, wetens, door de wetenschappers, door de medici. Nou, als je dat bereikt met een team, dan, dan heb je het blijkbaar goed gedaan. Alle partijen waren tevreden, de patiënten ook. Maar goed, die uh, gezondheidsprogramma's, als je ze zo wilt noemen, die hebben zich ook ontwikkeld. En die zijn nu gewoon heel... Toch ja, maar natuurlijk. Dat realiseer ik mij ook heel goed in het geven van commentaar of kritiek. Of daar dingen over te zeggen. Bij mij mocht een onderwerp rustig tien minuten, een gesprek rustig tien minuten duren hoor. Ja, dat, dat, dat is geen televisie meer van ja. nu. Dus ja. ook de normen, de waarden. Maar ik, ik denk dat de verantwoordelijkheid richting patiënt, richting mens, richting cliënt... Dat daar is toch eigenlijk je verantwoordelijkheid voor die mensen. Die is toch niet veranderd. Want hoe ging dat in die tijd dan met patiënten die gefilmd werden? Ja, kijk, dan kwam ik aan met een, met een cameraman in mijn nek mm -hmm. en bovendien herkenden ze me van stuivenzin ja. ongetwijfeld. <laughs> dus dan ze die patiënt: dus 'ja, je van in. Nou, die komt niet voor Stuyves hier. En vinger werd natuurlijk vingerpos werd natuurlijk een, een, toch wel een bekend programma. Ja. Dus ze wist eigenlijk al. Als, als ze mij zagen in een ziekenhuis, dan, dan, dan kwam ze... Ja, nou, of het goed is, weet ik niet hoor, of ze dat nou onmiddellijk dachten. Nee, maar, maar dan wisten ze wat... En dan, en ik, het was de... open. ik was open. Nee, er ook... maar er waren ook mensen die zeiden, dat willen we niet. Maar waarschijnlijk... natuurlijk. Ik heb zelf als men ook wel eens tegen mensen gezegd, doe het maar niet. Want? Dat, nou, ik had, ik had een programma over erectiestoornissen. Dat was, was een aardige discussie. Het programma uh, uh, werd uitgezonden om half acht. Dat hadden we ook uitgezocht. Wanneer moest dat dan gebeuren? Toen dacht ik, van erectiestoornissen, half acht, Er zit, zit er toch ook nog... Ja, misschien in, in die tijd, Kinderen. misschien ook nu, weet ik veel. Het was toch wel een onderwerp waar je, waar je even over na moest denken... hoe je dat zou gaan brengen. Een kwetsbaar onderwerp. Ja, een kwetsbaar onderwerp. En bovendien de mensen die daarover zouden vertellen... Die zeiden, ik heb een erectiestoornis. En er is nu en toen ging het over protheses. Ik zie die man nog als een loodschieter een, een, een bak uitrollen op, in, in de uitzending. En daar zaten allemaal protheses in. Groot, dik, lang, kort. Dus het was eigenlijk... Af en toe moest ik daar ook nog wel om lachen. Het kon ook nog wel komisch zijn. Maar goed, je zal het probleem hebben als man. Um, het, het, dat is een onderwerp waarvan ik dacht... was die man die me dat nu komt vertellen... was een hele aardige man. Ik weet zijn naam ook nog. Ik ga hem dus nu niet zeggen. En die man komt morgen bij de bakker. En die heeft uitvoerig op de eerste rij in dat programma... zitten te ja, vertellen wat zijn bakker, problemen. is. een baguette of zo, weet je? Hebt u toen ingegeven? Hebt u gezegd, we halen dat eruit? Nee, ik heb het niet opgezegd. Ik heb tegen iemand gezegd, we doen het niet, ik ga het anders doen. Ja? Ja, ik heb het echt, ik voelde... Ik, maar dat is, ik wil niet hebben dat iemand... en ik denk ook niet dat het ooit gebeurd is... met alle duizenden mensen... Ik wil echt niet hebben dat iemand. En ik zeg altijd bij de bakker, s'morgens bij de bakker, de volgende ochtend bij de bakker staat. En dat mensen oh. denken: van, oh, dan heb je die man. Ja. U, u heeft dat in al uw programma's ook duidelijk gemaakt. Tot slot, wat denkt u? Kijk, er is nu eventjes, lijkt het, even de grens oh. aangegeven. Tot hier en niet verder. Dit, dit is de grens over. Het blijkt ook uit de verhalen in de kranten dat men intern bij het VU... alle afdelingshoofden enzovoort, ze waren hier echt wel doorgeschokt. Zou dit de grens zijn die over drie jaar anders ligt? Ja, ik, ik denk dat er, dat er heel veel... Het zou niet best zijn als de televisie zich verder niet zou ontwikkelen, ook qua inhoud. Maar ook niet qua, alleen qua moraliteit. De... Nou, moraliteit. Ik denk dat moraal is. is... Nee, dat is wat je. Wat je... Nee, ik geloof niet dat moraal, verantwoordelijkheid, ethiek erg zal veranderen. Maar dat mensen opener worden, uh, makkelijker zich laten bekijken, niet laten begluren. Ik denk niet. Ik denk, dit was een afluisterprogramma. Dit was een, een programma wat in de kast gemaakt werd. Dat is een ander soort programma. Ik denk dat, dat mensen dat niet fijn vinden als, als dat gebeurt. Dan staan ze niet. Niet graag bij de bakker de volgende dag. En dat hebben ze duidelijk gemaakt. Hartelijk dank. U hoorde Ria Berema. Het ging dus over alle commotie... die deze week ontstond na aanleiding van het RTL-programma... dat dus gestopt is. 24 uur tussen leven en dood. Dank voor uw komst. Graag gedaan. De kleine binnenvaart verkeert in zwaar weer. Door de economische crisis is er minder vracht... en vaart een groot deel van de binnenvaartschippers onder de kostprijs. Daarnaast worden de schippers geconfronteerd met nieuwe technische eisen... die investeringen eisen. Maar de banken lenen hen geen geld uit. En dat terwijl het de sector voor de wind zou moeten gaan. Omdat de Europese Unie de komende jaren steeds meer goederentransport... van de weg naar het water wil verplaatsen. Hoe groot die problemen zijn bespreken we met Suniva Fluitsma. Ze is vicevoorzitter van de Algemene schip. Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u zelf ook een schippersdochter? Nee, geen uh, schippersdochter. Nee, nee gewoon schipperskleindochter. Schippers dat dan <laughs> oh, nu wel. <laughs> nou ja, ik, ik denk zo'n de, zo functie krijg je... Ja, dat, dat moet ergens vandaan komen. Uh, ja, nou, ik vaar wel. Dus yes, u vaart? Dat, dat dan wel. Zelf wel? Ja, ja, ja. Is, is dat een, een, een beroep dat voor, door veel vrouwen wordt uitgeoefend? Uh, Heel vaak op de manier zoals ik dat doe, dus samen met een partner. Okay. En er zijn heel af en toe uh, vrouwen die dat alleen doen, maar dat komt niet veel voor. Nee. Nou, het stoeren in ieder geval wel. Uh, ja, uh, er is een onderscheid, eventjes om de boel uh, neer te zetten... tussen boven en onder de duizend ton. Hè? Waarom is dat zo'n groot verschil? Nou, dat heeft te maken met uh, uh, onder andere de haarvaten... die de kleine schepen kunnen bereiken. Dus dat wil zeggen, de kleine vaarwegen... en ook dus de bedrijven die daaraan gevestigd zijn... En uh, um, de, de, de schepen beneden, de duizend ton, die zijn vaak oude schepen. Of eigenlijk altijd oude schepen. Omdat uh, in de laatste jaren eigenlijk alleen maar heel groot en nieuw gebouwd is. En die oude schepen die worden met het terugwerkende kracht uh, geconfronteerd met regels die voor nieuwbouw gelden. En daar zit wel een probleem. Want als je al heel lang bestaat en je moet opeens aan regels voldoen die voor nieuwbouw zijn... Wat zijn het dan voor regels? 140, Dat is sowieso al het probleem. Dus het aantal is gigantisch. En het zijn regels waarvan we al vanaf 2001 weten... dat ze uh, technisch vaak onhaalbaar zijn. En ook weten dat het economisch niet te doen is. Maar wat zijn dat dan voor regels? Dat is Voorbeeld, nou, Heel veel voorbeelden hebben wij bijvoorbeeld aan... Uh, met geluidseisen waar je aan moet voldoen, manoeuvreereisen, hoe hard je moet kunnen varen. Uh, allerlei technische eisen, bijvoorbeeld aan je stuurwerk. Wij hebben een hydraulisch stuurwerk. Nou, dat is al heel wat voor een klein schip. Dat is een behoorlijk grote investering. En dat moet nu opeens een dubbel hydraulisch stuurwerk worden. En dat, dat, dat moet je dus eigenlijk een heel nieuw schip... Uh, uh, nou, uiteindelijk zijn uit de, de kosten ongeveer tien keer zoveel als het, het schip waard is. Dus... En ja. en en en dus betekent dat die kleinere schepen die onder de duizend ton dat die eigenlijk uh, ja die kunnen nou, die mogen, ze, die mogen ik, niet meer. Je zou kunnen zeggen zelfs onder de 1500 ton. Dus tot 1500 ton is het enorm probleem. Tot duizend ton weet je heel erg zeker dat het niet gaat lukken. Dat stukje tussen 1500 daar heb je vaak technisch wat meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld de hoogte van de roef. De roef is de woning. Ja. Die moet uh, twee meter zijn. Bij ons is dat niet zo, want wij varen heel veel op Frankrijk. En dan komen we niet meer onder de bruggen door. Maar... Uh, maar, maar uw probleem is uh, waarschijnlijk uh, dit soort eisen. Maar dit soort eisen moeten uiteindelijk gefinancierd worden. En dan zegt de bank uh, toedeloe. Is dat het? Nou, dat ook. Maar het is ook onmogelijk om het te financieren. Want dan kan je geen brood mee verdienen. Nee, als dat... Tien keer zoveel waard is als het bedrijf waar je het over hebt, ja. dan is dat zinloos. Ja. Bovendien, uh, inderdaad, we weten allemaal ook voor de crisis dat wij niet rendabel waren. Je gaat het nooit terugverdienen. Nee. Dus het kan niet. Bovendien is het technisch U mogelijk... zegt het al dat we niet rendabel waren. Dat ja. weten we zelf ook. Ja. ja, dan heen probleem. Ja. Nou, dat hebben we ook. Ja, dat, en dat betekent dus een forse sanering. Ja. ja. Dat is ook nu al heel hard aan de gang. Ja. Maar <coughs> dat, dat wil u niet. Nou, nee. Uh, ik denk dat trouwens niemand dat zou moeten willen. En uh, dat is natuurlijk waarom ik dan maar heel hard uh, dingen ga roepen. Ja. Omdat het nu aan het gebeuren is. En het lijkt wel alsof helemaal niemand het weet. Maar we gaan ja. dit toch niet uit als een soort folklore uh, overeind houden? Nee, dat moet ook helemaal niet. Folklore is trouwens heel mooi. Maar als het daarom zou zijn, dan is het soms gewoon klaar. Maar waarom hè? dan wel? Omdat... Um, wij hebben samen met de SP, of de SP die heeft een rapport gemaakt... en die heeft laten zien op de kaart wat strakjes allemaal onbereikbaar is in Nederland. En dat betekent dat hele grote delen van Nederland... strakjes afhankelijk worden van alleen nog maar vervoer over de weg. Mm -hmm. Dat betekent 70.000 extra vrachtwagens op de weg. En dat in een tijd dat we dat niet willen. Nou, nou, het is merkwaardig, want er is inderdaad een Europese richtlijn... dat er een flink gedeelte van het vrachtwagenverkeer... door alle belasting en milieu enzovoort, dat soort eisen... naar de waarwegen zou moeten. Ja, Dat is dan bepaald, nou, bepaald? Nou, bepaald. Er is een witboek vervoer. En in dat witboek vervoer heeft Europa uitgesproken... dat de wens is dat er een verschuiving komt. En het witboek stelt een aantal... Uh, afspraken voor. In 2020 20% naar water en spoor. Spoor ook, hè? Mm -hmm. In 2050 50%. Alleen Nederland heeft erop gereageerd, heel erg afhoudend, van, nou, maar wij zien meer in mooie innovatieve veranderingen en ontwikkelingen. Die willen zich daar niet aan conformeren. Europa heeft ook gezegd, we willen de maatschappelijke kosten doorbreken cool. in de vervoerstarieven. Dus bijvoorbeeld ook een gevaar op de weg, of gevaar een milieu... Doorbrekenen in de vrachtprijzen. Ook daarin wil Nederland niet echt heel erg mee. Dus dat betekent dat Europa wel wil, maar Nederland in ieder geval niet heel hard roept... daar gaan wij dan ook ons hart voor maken. Ja. En u zegt, uh, uh, als, er, als die kleinere schepen uh, er niet meer zouden zijn... dan betekent dat dat een heleboel havens in Nederland niet meer bereikbaar zijn. Ja, en ook... uh, welk, wat voor steden moeten we dan aan denken? Uh, Hilversum. Daar <laughs> zitten we nu bijvoorbeeld. Ja, ja. En wat zouden we dan een heel smant moeten leveren? Ja, ik weet het niet. Maar ik weet het zelf. Wij gaan nu bijvoorbeeld naar Middenmeer. Nou, daar brengen wij kunstmest naartoe. Er zit een bedrijf, die levert ze aan de boeren. En daar kan niet groter dan een schip. Nou, wij zijn 363 ton, dat is heel klein. Dat kan niet groter als dat komen. Maar Doetinchem, Den Haag, Delft. Dat zijn allemaal plaatsen die niet meer bereikbaar zijn dan straks. Ja, heel erg veel. Maar meneer Fluisbach. Mevrouw Fluisbach. Neem mij niet kwalijk. <laughs> het, het, het, het, het probleem is duidelijk. De, de, de investeringen zijn gigantisch hoog. Die kan je bijna niet terugverdienen. Wie moet dat dan wel betalen als je dat overeind wil houden? Nee, die regels moet je gewoon wegdoen. Er is helemaal nergens waar je regels met terugwerkende kracht... aan nieuwbouweisen op bedrijven of auto's of vrachtwagens... of wat dan ook van toepassing maakt. Al toen de vrachtwagens een spiegel moesten hebben... Ja. omdat ze allemaal fietsers doodreden vanwege de dode hoek... toen is die nog gesubsidieerd. En bij schepen er ligt er een rapport waarbij we weten... dat het niets te maken heeft met veiligheid. Er gebeuren ongeveer geen ongelukken. Het heeft ook niets te maken met, met milieu. Want als je uh, vaart, zoals wij, en je moet een nieuwe motor zetten... dan moet die gewoon aan nieuwe eisen voldoen. Dat is helemaal niet erg. Dus dan heb je gewoon ook een schone motor... Het, het heeft gewoon alleen maar te maken met het feit dat er een afspraak is gemaakt... door een commissie die al heel erg oud is, de Centrale Rijnvaartcommissie. En die Centrale Rijnvaartcommissie die is al opgericht... nog voordat wat voor Europese organisatie dan ook is opgericht. En die commissie die is dus eigenlijk een staat in een staat. En die is oorspronkelijk opgericht om vrije doorvaart te verzekeren over de Rijn. Daarom heet ze ook Rijnvaartcommissie Rijn- en Rijnoeverstaten... Dus dat zijn alle landen, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk enzovoorts. En die commissie, ja, die uh, vrije uh, doorvaart, die is uh, geregeld. Dan ga je iets nieuws verzinnen. Dan ga je dus bedenken dat je het allerschoonste, veiligste, zuinigste schip wil hebben van de hele wereld. Maar dat je daarna dus helemaal geen schip meer hebt. Omdat wij daar nooit aan kunnen voldoen. En met wie moet u dan in gesprek? Met de Tweede Kamer of met wie? Nou, dat uh, hebben we allemaal gedaan. Tweede Kamer, Europa, alles. Maar... Iedereen roept, wij kunnen daar niets aan doen... want die Centrale Rijnvaartcommissie die is niet aan te pakken. En dan zeggen wij, dan moet Europa gewoon zeggen... als een organisatie zo functioneert... dat het eigenlijk uh, een hele bedrijfstak om zeep helpt... willens en wetens, terwijl we weten dat dat een heel belangrijke bedrijfstak is... dan moet Europa maar ingrijpen. Maar die commissie, wat heeft hij dan voor macht? En ja, dat, die heeft een enorme macht... omdat die eigenlijk zo'n heel erg oude organisatie is... die kan die regels opleggen, ongeacht... Wat op zich Nederland vindt en, uh, en andere landen. Betekent bijvoorbeeld op dit moment dat er een, uh, de Nederlandse delegatie binnen die commissie eigenlijk wel heel erg begrijpt wat ons probleem is. Ja. Maar die kunnen het alleen maar aan de orde stellen als alle andere landen willen dat het aan de orde gesteld wordt. En dan kunnen ze er alleen maar wat aan doen als alle, willen, alle andere landen willen dat er wat aan gedaan wordt. Dus eigenlijk... Uh, is het bijna hopeloos? Zij zijn vrolijk. Zijn er al veel binnenschippers die hier de klos door zijn? Ja, heel erg veel. Ja. Je kunt je voorstellen uh, dat uh, op het moment dat er iets gebeurt... bijvoorbeeld wij kennen mensen die liggen nu ergens in Maasbracht... die liggen naast een schip, die hebben hun sturen eraf gevaren. Dat kan gebeuren, niet leuk. Normaal ga je dan dus opnieuw investeren. Nu zeg je, ik ga die investering niet meer aan... want Straks is mijn schipper niet meer, kan dat nooit meer terugverdienen. Hoeveel ja. van die binnenschippers verdwijnen? Nou, wat wij hebben begrepen van uh, mensen die hebben gesproken met sloperij... is dat op dit moment 20 schepen per week gesloopt worden. Per, per week. Goed, maar er dat... verdwijnen er nog meer, want er zijn er ook een aantal... Ja. die uh, woonschip worden of uh, ja. die verkocht worden naar Engeland. Omdat je daar wel... Uh, Goed. Dus u, u luidt de noodklok, zo gezegd. Ja, tweeledig. Het is nee. dat verhaal. Ja. Ja, wij luiden de noodklok. Okay. Ja, nee, we hebben geen tijd meer om het nog vet. Volgens mij is het wel duidelijk geworden, hoor, het verhaal. En dat er hoognodig iets uh, zou moeten gebeuren. En dat het ook heel ingewikkeld ligt. Dat heb ik ook begrepen. Okay. Hartelijk dank. Suniva Vleitsma, vicevoorzitter van de Algemene Schippersvereniging. Samen thuis. Samen dros. Oh, er zijn heel wat vroege vogels die hier vrolijk van worden. Want voor veel mensen begint de lente als de eerste grutto wordt gehoord. Er zijn al enkelingen gezien, maar het peloton moet nog komen. En ik wou de rest van dit spotje gewoon lekker naar het grutto gaan luisteren. Dus we gaan niet zeggen dat we ook vooruitkijken naar Rio Plus 20. Dat nee. Airy van Sea Shepherd vanuit de Japanse zee linia naar ons toe komt. Nee. En kleine martens en tuinreservaten. Nee, alleen maar die heerlijke vliegende lentebomen. Luister. Morgenochtend